Zin in Zandvoort yes. Is zin in ZFM ZFM Met nu, Goedemorgen Zandvoort Je weet niet wat je hoort. Ooit nog verwacht Oh Oh ik mijn ogen en een enkel taboe Kussen op mijn hart Zoals een liefdesdatoe En dat was marie jose van der Kolk met het nummer Ademloos door de nacht. En Marie-José van der Kolk woont in Zandvoort, Dat weet je? Nee, dat, dat, dat wist ik inderdaad niet. Ja, dat is... Gaan we die eens uitnodigen voor de dat is dat, Ja, is, Dat is Luna, is dat. Dat is Luna. Dat is, ja, die woont gewoon ja. in Zandvoort. Oké. Okay. En uh, ik vond het een heel leuk nummer. En dat is toen ooit uh, een paar jaar geleden ja. gemaakt. En ik dacht, dat is, is een lekker vrolijk nummer om mee te beginnen in de, in de tweede uur. Nou, wat gaan we in de tweede uur doen? We gaan zo meteen praten met uh, directeur Marcel Elzjan of Wipper over het HDMZ-museum.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 En dat is jammer. Ja, dan is de redactie waarschijnlijk toch ervan uitgegaan dat je nog steeds directeur was. Want dat staat dan ook hier op mijn papiertje. <laughs> ja. um, maar hoe gaat het met jezelf persoonlijk? Ben je er weer een beetje bovenop gekomen? Want ten in eerste dus is wat je niet Ja, ik heb gelukkig geen uh, uh, blijvende schade aan de overgehouden lichamelijk. Uh, Geestelijk was ik wel eventjes een deun.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 Ja, als de pot leeg is, dan, uh, dan kun je niets ja. doen. Ja. Ja. Nee, precies. Maar wel complimenten betreffende die laatste uh, opstelling eigenlijk <gacht> over die Chinese kunst. Dat was verschrikkelijk ja, precies. mooi. Dat was echt heel ja. mooi. Ja. Nee, die heeft ook redelijk wat uh, bezoekers getrokken, gelukkig. Dus. Uh, maar ja, ik had nog een Escher-tentoonstelling uh, uh, oh. uh, gepland. Uh, en nog een. Uh, Vervanging van de zandsculpturen uh, uh, evenement, uh, maar dan miniaturesculpturen in het museum zelf. Uh, nog een, uh, een expositie van Marcel Bastiaans, een uh, bekende uh, uh, schilder. Wat uh, En Epp Haan, een bekende beeldhouder. Houder. Maar ja, dat is allemaal niet, uh, niet meer doorgegaan.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 Uh, uh, uh, uh.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 Om 1 uur s middags vanaf het standbeeld van Hansje Brinkers op de Sparendammerdijk in Sparendam. Er kunnen 18 deelnemers mee. U kunt zich aanmelden bij Jannie Ijverts 023-537-0258. Ik herhaal 023-537-0258. Of via j.ijverts.live.nl j.ijverts.live.nl En dan de laatste...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 De wandeling start om half zeven bij de ingang van de waterleidingduinen aan de Zandvoortse Aanmelden is verplicht en kan, kan door te mailen naar bernavanbaarsen, met dubbel a, bernavanbaarsen,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 Uh, uh, daar zingen echt. Uh, uh, iemand zei honderdduizend mensen, maar dat klopt niet. Het, het zijn er in ieder geval drieënhalfduizend. En dat is ook fonetisch opgeschreven? Zodat mensen het gewoon. Nee, nee, nee, maar dit is niet moeilijk. Dona Nobis Paciam. Meer, meer hoeven ze niet te doen. En, en we, we nodigen de Oekraïners in Zandvoort. Ik weet niet precies hoeveel te zijn, maar misschien weet jij dat. Uh, van, vanwege dat jullie daar aandacht aan besteed hebben. Ik ken er een aantal, maar.